Met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Louisiana zitten bijna 1 miljoen mensen zonder stroom door de orkaan AIDA. De stad New Orleans zit helemaal in het donker. Er is één dode, waarschijnlijk door een omvallende boom. Verder zijn door de orkaan straten ondergelopen en daken van huizen gewaaid. AIDA neemt nu in kracht af, maar bereikte gisteravond de kust als een van de zwaarst gemeten orkanen op het Amerikaanse vasteland. In het eerste televisiedebat tussen de Duitse lijsttrekkers ging vooral CDU-leider Laschet in de aanval. Zijn partij stond er nog nooit zo slecht voor in de peilingen. De andere lijsttrekkers waren SPD-leider Scholz en Beerbok van de Groene. Er werd onder meer gedebatteerd over Afghanistan, het coronabeleid en sociale ongelijkheid. De Duitse parlementsverkiezingen zijn over vier weken. CNN meldt dat bij de Amerikaanse droneaanval gisteren in Kabul burgerdoden zijn gevallen, onder wie zes kinderen. De televisiezender baseert zich op een broer van een van de slachtoffers. De aanval was volgens de VS gericht op een auto waar één of meer zelfmoordterroristen in zouden hebben gezeten. Het Amerikaanse leger onderzoekt of er inderdaad burgerdoden zijn gevallen. Bij een overval op een hotel in Dorp is afgelopen nacht een bewaker neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie heeft met onder meer een helikopter gezocht naar twee verdachten. Of er iets is meegenomen is niet bekend. Lionel Messi heeft voor het eerst in zijn komst van Barcelona gespeeld voor Paris Saint-Germain. In de uitwedstrijd tegen Stade de Reims kwam hij in de tweede helft in het veld. De club uit Parijs stond toen met 2-0 voor. Vanwege de komst van Messi was het stadion van Stad de Reins snel uitverkocht. Het weer. De dag begint bewolkt. Later is er meer zon. In het zuidoosten kan smiddags nog een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. De komende dagen blijft het droog. Aan de maximum temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog een korte file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Knoop.nieuwe meer. Je hebt daar minder dan 10 minuten op onthoud. En 5 minuten verdraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. We'll I'm not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 Oh, the, the children don't want the gun. Papa Chico's playing this song All the people turn and around. Papa Chico, move your eyes. Feel the colors hitting the eyes. Papa Chico, sing this song All the people failing. They go. Papa Chico, you're the son for the children don't want the gun. Papa Chico's playing this song All the people turn and around. Papa Chico, move It discovers it in the eyes Papa Chico sings their song All the people feeling they're gone You'll see You like a rodeo It's gonna be a bumpy ride ZFM. ZFM Zie voor, aan FM. Oh my god, Zandvoort en de regio. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Louisiana zitten bijna 1 miljoen mensen zonder stroom door de orkaan Aida. Er is één dode. Verder zijn daken van huizen gewaaid en straten ondergelopen. De orkaan neemt nu wel in kracht af. Bij een overval op een hotel in dorp is vannacht een bewaker neergestoken... De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. De politie heeft met een helikopter gezocht naar de verdachte. In Cuba is voor het eerst gevaccineerd met een buitenlands coronavaccin. Het gaat om het Sinopharm-vaccin, dat is gedoneerd door China. Tot nu toe werd er alleen geprikt met vaccins uit Cuba zelf. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt zo'n 21 graden. De komende dagen weinig verandering. V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 Het is niet erg toe, het is niet erg het is niet erg toch. het is niet erg toch, het is niet echt het is niet echt toch? het is niet echt toch? het is niet echt toch. het is niet echt toch? het is niet echt is niet echt toch? het is niet echt toe, het is niet echt het is niet echt het is niet echt toch. het is niet echt toch. het is niet echt toe, het is het is niet echt is niet heel de week is het is heel de het is het het Regels. Ik denk niet dat het goed komt. En het, Heel de week is het bouwen. Ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zuinig. Ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat het erg is. Niet erg toch? Het is niet erg toch? Ik hoop oh, maar niet dat het is. Niet erg oh, toch? Het is niet erg toch? Ik hoop maar niet dat het is. Niet erg toch? Het is niet erg FM op 106,9 is Zon, Zee, Zandvoort en zomer zomerhits. I will survive. It's a merit, a merit, a merit, a merit, a merit, to be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 tot de wereld overgaat, net als dansen, net als dansen, als als de morgen niet bestaat, jij en ik gaan dansen, samen dansen, tot je wereld overgaat, net net als dansen, net als dansen, als wat de morgen niet bestaat, jij en ik gaan dansen, samen dansen, tot je wereld over.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 Het reset van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz.